Zes uur. Mariel Haggeman met het NOS Journaal. Er staan een paar panden in brand. Het gaat om de zogenoemde tabakspanden aan de Spuistraat, vlakbij de Dam. De brandweer is met groot materieel aanwezig. De Spuistraat is afgesloten en het openbaar vervoer is daar stilgelegd. De leegstaande panden zijn jarenlang bewoond geweest door krakers. De gebouwen zijn voor het grootste deel eigendom van woningstichting De Kei, die er woningen, een parkeergarage en bedrijfsruimtes in wil maken. In Baghdad hebben Sjaïtische betogers het parlementsgebouw bestormd. De aanhangers van geestelijk leider Moqtada al-Sadr braken door de afzetting van de groene zone in Baghdad. Dat is het streng beveiligde gebied in de Iraakse hoofdstad, waar overheidsgebouwen en ambassades zitten. De aanhangers van geestelijk leider Sadr eisen hervormingen. Ze willen dat een aantal ministers opstapt om de weg vrij te maken voor ministers die niet gebonden zijn aan een partij. Technologiebedrijf Microsoft geeft geen financiële bijdrage aan de conventie van de Republikeinse Partij in juli. Daar wordt Donald Trump waarschijnlijk gekozen tot presidentskandidaat. Een topman van Microsoft zegt dat zijn bedrijf de afgelopen tijd veel gesprekken heeft gevoerd met lobbygroepen. Of het besluit te maken heeft met de mogelijke nominatie van Trump laat de topman in het midden. Op de snelweg rond Antwerpen zijn gisteren in een koelwagen acht vluchtelingen gevonden. Ze hadden zelf in paniek de politie gebeld, maar ze hadden geen idee waar ze waren. De politie ontdekte op basis van de telefoongegevens dat de wagen in de buurt van Antwerpen reed. Daarop verscheen op schermen boven de weg de oproep aan alle koelwagens om de lading te controleren. In Kenia heeft de president meer dan 100.000 kilo ivoor in brand gestoken. Dat is de grootste hoeveelheid slachtanden tot nu toe. De verbranding moet uh, stropers afschrikken. De afgelopen drie jaar zijn er schatting 100.000 Afrikaanse olifanten... door illegale jacht gedood. Het weer vanavond en vannacht kans op wat lichte regen. Het koelt af tot een graad of 12. Morgen vrij zondag blijft droog en het wordt 12 tot 15 graden. Dit was het NOS Journaal.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 Zin in Zandvoort, Zandvoort. Yeah. Is Zin in ZFM ZFM Met nu Entertainment for you hey, I've, been for I've been married long time ago Where did you come from? Where did you go? Where did you come from? Kattina Joe hey, I've, jo. I've been married long time ago Where did you come from? Where did you go? Uh, vanuit Zandvoort, entertainment for you. Welkom bij het tweede uur, hier met ondergetekende Fred Heij. En uh, dit waren Rednecks en Kattena Joe. En uh, ja, we gaan een lekker plaatje draaien van, uh, van Sam Koek, ja. En uh, change is gonna come. Welkom van all-time classics tot de hits van nu. Dit is weer een nieuw uur, entertainment for you, met Fred Heij. Yeah. Help me please, please. Buddy, why It's been a long time. Jesus come en Sam Cooke 1963 hier bij CFM Entertainment voor You. tot klokjes van 7 uur we gaan verder met Mika en Big Girls You Are Beautiful Big Girls, You Are Beautiful En uh, ja, natuurlijk zo, de, ja, zo meteen gaan we eventjes uh, natuurlijk, uh, Kevin Madeiro bellen Voor zijn, uh, fijn, zijn Nieuwe single uh, Miljoenen uh, Miljoenen Nachten Ja, dat was hem, Miljoenen Nachten Kevin Madeiro en uh, rond de klokjes van, uh, van half 7 U luistert naar Entertainment For You Blijf lekker luisteren Tot de klokjes van 7, uur ben ik bij u wat is er aan de hand? Wat doen we met ons mooie land? Zeg mij waarom dit alle goed van vis tot bomen sterven Moet wie brengt het bos in gevaar? Wie bouwt muren en straten en drijft ons uit elkaar? Zeg mij, wie sloopt die oude ei? En maak de grond met gif beleid. Zeg mij, wie heeft dat stadsbestuur? Die boom die druip dat stuk natuur uit onze stad weggehaald. Toen wij dat niet allemaal. Wie geeft de kleuren eten mee? En loost die polie in de zee. Wie is toch zo bruw? En ook voor haar, voor alle mensen bij elkaar Ik zing voor haar van behouden, zing dus allen met elkaar Een heel klein lied, een heel Kom op, verlies de moed, nog niet Voor onze bossen, onze heiden, onze bomen, onze zee Zing alle mee, zing alle mee En zing zo hard als je maar kunt Zodat het mooiste uit ons leven ons voor altijd blijft gegund Met Gerard Joling. En, uh, ja Ik krijg een verzoekje van, uh, van uh, Susie Davis uit Affaire uh, uit Amerika. Zij wilde een plaatje horen van uh, Keith Urban. En uh, Break on Me. Nou, daar komt hij dan hoor. Just need a break, a break on me, shattered like glass, come apart in my hands, take as long as it takes, girl, a break on me, put your head on my chest, let me help you forget, when your heart needs to break, just break on me. to change in words You wanna take back But you know you can When the page just won't turn And it still hurts break on me help you forget Part in my hands Take as long as it takes Girl, break on me Put your head on my chest Let me help you song van Keith Urban en Break On Me, aangevraagd door uh, Susie Davis, daar in dat verre Amerika. We gaan lekker verder met uh, Mink de Viel en uh, Spanish, uh, Spanish Troll, ja. Dat is hem. Blijf lekker luisteren. Zometeen uh, Kevin Madero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 gonna do and she said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 Cfm Entertainment For You. 106.9 in de vrije eten. 104.5 op de kabel. Dit was Mink de Viel en Spanish Roll En we gaan verder met uh, Ja, Level 42 en uh, Lessons in Love. U luistert naar Entertainment For You. Michael Jackson. Dat allemaal bij Entertainment for You. Op de klokjes van 7 uur. Mijn naam is Sven Heij. u luistert via de 106.9. En op de kabel 104.5. En natuurlijk ga ik iemand in de uitzending halen. En dat is in dit geval Kevin Madero. Over zijn nieuwste single. Miljoenen nachten. Ik zou zeggen, Kevin, een hele goede avond. Hallo, een hele goede avond. Hey, even over jouw uh, single. Ja. Uh, Miljoenen Nachten. Miljoenen Nachten. Ja, hoe, uh, hoe is dat ontstaan? Hoe ben je eraan gekomen? Nou, we zijn eigenlijk, uh, eigenlijk zomaar de studio ingedoken met uh, Peter van Nierop van Strictly Music. Dat is nu eigenlijk een beetje mijn, uh, mijn vaste producer. En mijn, uh, ja, we zijn ergens aan begonnen, we hebben een akkoordschemaatje gemaakt... En toen, toen uh, ja, heb ik op, op een gegeven moment, uh, op, op het begin moet ik eigenlijk ook wel eerlijk zeggen dat ik, uh, dat ik eigenlijk geen tekst, uh, tekst binnen kreeg, want ik schrijf mijn eigen teksten. Maar okay. op een gegeven moment zei hij die, zei die van, uh, ja dat, dat lukt wel, dat lukt wel. Dus we hebben hem heel eventjes laten liggen en na een paar weken ja, kwam ik met een idee en dat is miljoenenachtig geworden. Oké, okay. ja, Eindhoven, de gekste, daar kom je ja, vandaan? Daar komt het vandaan. Ja, ja, ja. Ja, voor de, voor de mensen die het nog niet weten en uh, die je niet kennen, ja, ik zou zeggen, stel je eigenlijk even, even hier eens voor. Nou, mijn naam is Kevin Madero. Ik ben uh, vier, 25 jaar geworden. Vor, vorige week nog jaren geweest. Oh, bij deze van harte gefeliciteerd nog. <laughs> dankjewel, dankjewel. Uh, ja, ik ben heel, uh, best wel lang bezig met muziek. Dit is mijn uh, vijfde single en ik zing eigenlijk al vanaf mijn veertiende, had ik mijn eerste. Mijn eerste kleine boeking. En uh, ja, dat is uh, toen de balletjes gaan rollen. Mijn eerste singles heb ik gemaakt toen ik uh, ongeveer 20, 21 jaar was. Verder ben ik heel veel, heel veel bezig met muziek. Ik schrijf zelf teksten. Ik heb, uh, ik speel piano en gitaar. En verder doe ik uh, daarnaast ja, nog sporten en ik werk ook nog bij uh, in pakketdiensten werk ik nog. Oh, en okay. Ik ben uh, ja, niet getrouwd. Ik voel wel samen met mijn ja, vrienden. Het is, dus het is nog niet ja. zo, uh, het is nog niet zo dat je dat je ervan uh, kan leven, zeg maar? Nee, ja, weet je, het artiest zijn is ook wel een. een, een ja, het is, het is geen zekerheid, hè? Nee, het is, ja. je, je kan vallen en opstaan, inderdaad. Ja, precies. Kijk, de ene keer heb je het heel druk, en de andere keer heb je wel wat minder. En ja, ik moet zeggen, ja, de, de huur moet ook gewoon iedere maand betaald worden. Ja, dus. ja. ja. Ja, dus je hebt toch wel een stukje zekerheid nodig. En uh, ja, ik, uh, ik hoop dat ik er ooit wel volledig van kan leven, natuurlijk. Ja. Ik denk dat iedere artiest dat altijd wil. <laughs> uh, ja, ik denk het haast zo, ja. Nou, maar ja, de, niet, niet alleen de artiest, hoor. <laughs> ja. nee, ik ga er ook voor. Hé, hey, maar uh, je, je eerste single, hoe heet die uh, eigenlijk? Mijn allereerste single heet sowieso zonder jou. Oh, oké. Okay. Dan gaan we, die, uh, gaan we die straks ook eens even, uh, even opzoeken. Dan ga ik die ook eens even beluisteren. Nou, Want toen, toen had je waarschijnlijk de baard in de keel, of wel? Jawel, jawel. Oh, nou, oké, okay, toch. GELACH. <laughs> Nee, hey, maar dan uh, gaan we uh, in ieder geval uh, gaan we zo het plaatje draaien, miljoenen nachten. Ja. En uh, ik zou zeggen, ga verder met je eten. <laughs> ja, die dus, ga ja, ik even klaarmaken. Ja, ik, zo... <laughs> ik, ik hoop dat je het zacht hebt gezet. Ja, ik had de magnetronische express niet aangezet, dus ik heb het gewacht. <laughs> ah, ah oké. Okay. Ik, ik heb zo meteen, uh, ik moet eigenlijk over een half uurtje of een uurtje ongeveer al uh, in Den Dungen zijn ja. bij Den Bosch. Want ik heb nu uh, ja, mijn tweede promo-avond vanavond. Oké. Okay tweede cd-presentatie van de nieuwe single dus. Ah, Oké, okay. en eh, heb, je binnen, heb, heb je nog meer optredens binnenkort? Ergens. Ja, uh, ik, ik heb zomaar agenda niet bij de hand, maar ik heb wel, ah, okay. uh, ik heb, ik heb wel nog optredens. Ja. Toevallig morgen zing ik ook nog bij een, bij een clubje hier in, in de gestel, die wordt kampioen, dus daar moet ik optreden. En, uh, ja, volgend weekend ook weer. Dus. Oké, okay. kunnen mensen ergens uh, jouw uh, optredenagenda zien? Of niet? Ja, natuurlijk. Mensen kunnen mij altijd vinden op www.kevinmadero.nl. En er staan ook, uh, die heb ik vorige week nog een beetje gerefresht. Dus er staat ook, uh, staat ook een button van uh, YouTube waar, uh, waarom u, waarbij je de clips kan kijken van mijn uh, singles. En vooral de nieuwe clip, want daar ben ik wel heel trots op. Een hele mooie locatie ook. Ik ben met een nieuwe clip, uh, clipmaker uh, in zee gegaan. Met Karel van de Casca Producties. ja, Die maakt echt topproducties ook voor jou. Ja, zee, dat is en, wel een bekende inderdaad. Van de, ja, noem maar op. Dat is echt een hele mooie clip. Maar de rest kan je daar ook bekijken. En uh, je kan me ook volgen via Twitter, Facebook... Ah, oké. Okay. Nou, en uh, zal ik straks uh, even een, een link uh, naar jouw Facebook aanmaken? En dan uh, kunnen ze in ieder geval jou altijd vinden. Ja, ja. ja ik kan alleen op mijn persoonlijke uh, Facebook kan ik geen vrienden meer accepteren. Nee, oké. Okay. Maar ik heb al 5000 vrienden, zit al de limiet. Maar ik heb wel een uh, fanpagina nog. Dus als je daar uh, dat likes, dan uh, kan je ook uh, alles dat volgen wat ik Ja, dan, uh, dan ga je automatisch volgen. Uh, dat komt ja. helemaal goed. Oké. Okay. Oké, okay. hey, dan wens ik jou nog een hele fijne avond. En ja, uh, ja nou, nog eventjes uh, eet smakelijk. En uh, gaan we ja, op, uh, naar je optreden? Ja. Ah, Oké. Okay. Hey Kevin, bedankt. Bedankt dat ik erbij mag zijn en tot de volgende keer. Hey, tot de volgende keer, hè. groetjes. Ja, Oké. Okay. Bye bye. nacht. De volgende morgen. Staat. We zijn toch wie we zijn Maar als het om de liefde gaat Dan krijgt niemand ons nog klein Want als we later altijd grijs zijn Bij paaltje komt Ben ik het allerliefst bij jou Want als we later altijd Dat was hij dan, Kevin Madero en Miljoenen Nachten. Zijn nieuwe, zijn nieuwe single, ja, dat is zo. We luisteren nog steeds naar de ZFM Entertainment for You. Mijn naam is Fred Heij op die 106.9 en op de kabel 104.5. En we gaan naar de drie op rij van Fred Heij, toch? Ja, gezellig, Fred. Michael Bolton en When A Man Loves A Woman. That's fine He puts her down Ja, dat waren ze dan weer. De drie op een rij van Fred Heij. En we begonnen nu natuurlijk met Michael Bolton. En Wayne Man Loves A Woman. En als tweede Sinita en Toy Boy. En dit was Richard Marks en uh, Endless Summer Nights. Ja. Bij deze ja, ga ik dus uh, weer de afscheid nemen van u. Het was hier dan weer uh, twee uurtjes entertainment voor u, ...maar ondergetekende uh, Fred Heij... ...en uh, natuurlijk uh, een drukke uitzending geweest... ...ja, natuurlijk bezoek gehad van... Uh, ...Jose Sepp, hier in de studio... ...we hebben natuurlijk... Uh, ...Kevin Madeira... ...met zijn nieuwste single Miljoenen Nachten... ...en natuurlijk een heleboel... Uh, ...leuke muziek... ...en natuurlijk nog... Uh, nou, een verzoekplaatje ook nog gedraaid. ...van alles en nog wat... En, uh, ja. Ik zou zeggen dus... Uh, bij deze bedankt voor het luisteren. En graag uh, tot uh, volgende week weer. En natuurlijk heb ik nu nog eventjes... Uh, eventjes uh, de top 5. Dus uh, zeg het maar. De Entertainment For You... Dutch Top 5. Zo is het. En uh, ja, op nummer 1 nog steeds... Catharine Huldes. En uh, je denkt nog niet... Idemar op 2 uh, Voor goed voorbij. Die gaan we zo dadelijk... ook draaien. Uh, ten, uh, per slot uh, van deze uitzending... En uh, ja, Rox van drie, nog steeds op drie met de uh, ticket naar de zon. Nummer 4, uh, Gina en Hemel op aarde. En natuurlijk als laatste, ja, vanmiddag hier in de studio geweest... José Sepp en mijn glimlach op 5. Ik zou zeggen tot volgende week. Groetjes, bye bye, eat van en voorgoed voorbij.